6 uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. PVDA wil beperking kinderbijslag voor hogere inkomens. Oorlogsmisdadiger Klaas Karel Faber overleden. En Leers wil meer gewortelde vluchtelingen laten blijven. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen veel zon en maximaal tussen 18 en 26 graden. In het oosten later op de dag kans op een bui. Maandag zonnige perioden en stapelwolken. De PvdA wil de kinderbijslag inkomensafhankelijk maken. Ouders met een hoger inkomen zouden minder kinderbijslag moeten krijgen. Dat zei partijleider Samson op een bijeenkomst in Utrecht. Voor iedereen gelijke kinderbijslag is uiteindelijk voor die hele hoge inkomens niet rechtvaardig. Want die hebben ze helemaal niet nodig. Als je ervoor zorgt dat je de, inko de kinderbijslag inkomensafhankelijk maakt... hou je ook geld over die je bijvoorbeeld zou kunnen steken in kinderopvang. Ook zo'n belangrijke regeling waar nu te weinig geld voor is. Dus wij zoeken naar methodes om die, ik geloof inmiddels 15 regelingen rond kinderen, te stroomlijnen. En ervoor te zorgen dat voor iedereen het beste aan de orde komt. Maar inkomensafhankelijke kinderbijslag, dat wilt u dus in uw nieuwe verkiezingsprogramma hebben? Het zou best kunnen dat het erin komt te staan. Het stond ook al in de tegenbegroting zoals we hem hadden ingeleverd rondom de hele discussie rond het katshuis. Maar het stond niet in het verkiezingsprogramma van 2010 dat pas twee jaar oud is? Dat klopt, maar wij blijven bewegen, wij blijven nadenken over betere methodes om dit land weer daarbovenop te helpen. Bent u niet bang dat u op die manier de middeninkomens wegjaagt bij de Partij van de Arbeid? Nou, dat is een kwestie van vormgeving en dan zorg je er dus voor dat die middeninkomens, dat daar nou precies het omslagpunt komt te liggen. Hoge inkomens krijgen wat minder, lage inkomens wat meer en op die manier verdeel je in dit land de pijn eerlijk. En waar komt dan die grens te liggen? Ja, Dat zouden we moeten, precies moeten bepalen, maar neem maar voor mij aan dat meestal liggen die grenzen rond anderhalf keer modaal. Dus boven anderhalf keer modaal is 45.000 euro bruto per jaar... geen kinderbijslag meer of minder kinderbijslag? Daar zal het dan op neerkomen. En de opbrengst daarvan die steken we in het toevoegen van kinderopvang. Want daar wordt nu te weinig geld aan gespendeerd... zodat te weinig mensen aan het werk kunnen... omdat ze hun kinderen eh, niet meer op een crash of een opvang kunnen eh, betalen. Een ander punt nog ten slotte. Volgens een onderzoek dat de Volkskrant vanochtend publiceerde... gaat de verkiezingscampagne straks tussen Rutte en Roemer. Dan bent u een bijwagen... De verkiezingscampagne gaat over de vraag hoe we dit land weer uit de crisis krijgen. Hoe we dit land weer laten groeien, nieuwe banen creëren. En hoe ja, maar het we... gaat altijd ook tussen personen. De vorige campagne ging bijvoorbeeld tussen Rutte en uw voorganger Cohen. Ja, dan moeten we nog zien of hij tussen personen gaat of dat het over ideeën gaat. Ik heb ook gezien dat er vijf partijen zijn die op dit moment rond dezelfde potentie van 25, 30 zetels staan. Dat wordt nog heel spannend. En uiteindelijk gaat deze campagne over ideeën. Over de visie die je hebt op dit land. Wil je dit land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 En misschien zelfs wel de allergrootste partij. Politiek verslaggever Wilco Boom in gesprek met Diederik Samson. Ook D66, GroenLinks en de SP willen de kinderbijslag... in meer of mindere mate inkomensafhankelijk maken. Oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber is overleden. Hij werd 90 jaar. Faber was de laatste voor het vluchtige Nederlandse oorlogsmisdadiger... uit de Tweede Wereldoorlog. Aan de telefoon Teun de Groot, nabestaande van een omgekomen verzetstrijder. Meneer de Groot, goedenavond. Goedenavond. Ja, om te beginnen, uw vader is niet vermoord door uh, Klaas Karel Faber. Hè? Nee, door boeren. Ja, wat, wat waren uw ervaringen met Faber? Nou, ik heb geen ervaringen met Favor. Met va van Faber. Ja, ik weet natuurlijk wel uh, dat Faber een boef is geweest. En dat hij. Uh, uh, uh, ik weet wel het een en ander uh, van, uh, van zij doen en laten. Ja. En ook het feit dat hij al die tijd gevlucht is voor zijn. Uh, Veroordelingen in Nederland die, en, en door Duitsland niet uitgeleverd is. En, uh, en, en, en ja, en, en ook dat er pogingen zijn gedaan vanuit Nederland om hem dan in Duitsland uh, zijn uh, straf uit te laten zitten. Maar, ja, dat bedoel ik, dat bedoel ik met ervaring. U heeft daar, u was daarbij betrokken, hè? Nou, ja, zijdelings, hoor. Uh, de, via, via karskens uh, uh, die die nogal veel. Uh, uh, ...werk heeft gemaakt van, uh, voor, voor, van, uh, van het bestraffen van Faber... Uh, ...ben ik gevraagd om uh, die brief te ondertekenen die aan de Kamer is gestuurd... ...om, uh, nou ja, om de Duitsers uh, ervan uh, te doordringen dat ze toch wel wat moeten doen... ...om die Faber uh, achter de tralies te krijgen. En uh, die brief heb ik ook getekend, maar verder heb ik er, uh, verder heb ik er geen mee. Nee, dat, dat is nooit gebeurd. Hij is nooit opgepakt. Hij, hij stierf als vrij man. Hoe is dat voor u? Ja, uh, het is zo gegaan dat uh, hij uh, hij is uh, in uh, ja in, in 54 of 55 toen is er wel een proces geweest in Duitsland uh, tegen hem, maar toen heeft Nederland uh, uh, geweigerd om de proces om de dossiers uh, naar Duitsland te sturen. Voor dat proces. Uh, waarschijnlijk waren ze bang dat die dossiers. tussen aanhalingstekens zoek zouden raken. En, uh, nou, en toen is hij, bij gebrek aan, uh, aan. die dossiers en aan gegevens. is hij in dat proces vrijgesproken. En uh, daarna, de uh, hele tijd niks. En, uh, ja, uh, hij werd niet aan Nederland uitgeleverd. omdat hij. Uh, volg, omdat hij SS'er was geweest. en daardoor de Duitse nationaliteit heeft gekregen. En die regeling hebben ze nog steeds. En, nou ja, en toen heeft Nederland uh, gevraagd, willen jullie dan uh, de straf die hij hier gekregen heeft uh, in Duitsland uh, uh, voltrekken aan hem? Nou, want dat is tegenwoordig mogelijk, een Europese regeling. En uh, nou, dat, daar waren ze mee bezig, maar ja, hij is waarschijnlijk ontijdig nu uh, naar het, uh, het dna gegaan. Goed. Dank u wel meneer De Groot voor uw reactie.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 Een commissie adviseerde leers om ook te kijken naar de mate... waarin mensen zijn geworteld in hun Nederlandse omgeving. Aanleiding is het geval van de familie Yilmaz in Maastricht. Als burgemeester van die stad zette leers zich in voor dit koerdische gezin. Als minister zei hij dat hij hen niet kon helpen. Tot drukte de komende dagen aan zee. Dat begon de afgelopen dagen al. En dat betekent omzet draaien voor de ondernemers... opletten voor de medewerkers van de reddingsbrigade... en voor de strandgasten is het vooral ontspannen. Een reportage van Jeroen de Jager. Een dagje op het strand. En wat doe je dan? Hier, beachball wordt er gespeeld. Nee, niet voor je een keer proberen? Nee. Kastelen die worden gebouwd op de waterlijn. Gaat ah, het worden, jongens? Een kuil. Geen kasteel? Nee. En, uh, nee, gewoon een kuil te lukken. En vaders die met hun zoontje lekker in de golven staan. We gaan uh, zonnebaren. <laughs> ja, dat blijkt wel. Ja. Lekker met het uh, strandkasteel bouwen. En daarna gaan we even vliegtuigjes kijken bij Schiphol waarschijnlijk. Dus ik uh, vind de jongens leuk. Hoe vroeg vertrokken, want u komt niet hier vandaan? Nee, ik kom uit het land van Mazewaal, de Druten. Uh, valt wel mee, we hebben anderhalf uur gereden. Ik denk dat we nou, rond kwart voor negen vertrokken zijn. Dus uh, ja, dat was eigenlijk helemaal geen We hadden eigenlijk, uh, ik wacht dat het druk zou zijn, maar dat uh, viel reuze mee. Karel komt, goed, goed ingesmeerd. ingesmeerd. Heel goed ingesmeerd. Ja, dankjewel. Het ja. Factortje? factortje 20 of 30. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat mevrouw mee heeft genomen. Wat wordt er geadviseerd door de reddingsbrigade, factor? Hoge factor, voor kinderen 30 of 50. En dan straks nog even zwemmen? Nou nee, ik uh, vind pootje baden prima. Ik denk dat water een beetje te koud is om te zwemmen, eerlijk gezegd. Tot de knieën. En dan niet verder. Maar goed, er zijn niet heel veel mensen die de zee indurven, want het is wel heel erg koud. Marion Huibers van de reddingsbrigade. Het water is momenteel 12 graden. We hebben van de week al de waarschuwing afgegeven om rekening te houden met het koude water en kramp en onderkoeling te voorkomen. En gelukkig geven mensen daar gehoor aan. Jullie rijden met de auto langs het strand om mensen te waarschuwen voor het koude water, voor de felle zon... En een 06-polsbandjesactie om kinderen te kunnen herenigen met hun ouders mochten ze verloren uh, raken. Ja, we hebben um, gemiddeld 300 vondelingen per jaar die we herenigen met hun ouders. En uh, we merken gewoon dat uh, het veel gemakkelijker is en sneller kinderen weer terug te brengen bij hun ouders. Als we uh, gegevens, dus het telefoonnummer op het bandje hebben staan. De IJscomand tractortje, daarachter de ijskookkar. En dan kan een omzet gedraaid worden. Ja, gelukkig wel. Als je gisteren gister zag met, het, uh, met die wind, was uh, niet veel. Nee? Right. nee? Dit worden topdagen, hè? Nou, ik hoop het wel. <laughs> Wat een mazzel, hè, dat Pinkster weekend. Ja, zeker. Zeker. Hey, fijne dag. Goedendag. Hoi, hoi. De brandweer gaat voor en tijdens het EK voetbal versieringen in straten controleren op brandveiligheid. Veel oranje zeilen en vlaggetjes zijn niet brandvertragend. En als dat in brand vliegt, dan is de situatie niet te overzien, zegt de Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. De vereniging raadt aan versiering op zeker een halve meter afstand van spotjes en andere apparaten die warm worden te hangen. Bondscoach Bert van Marwijk heeft de definitieve EK-selectie bekendgemaakt. Hij wees vanmiddag de laatste vier afvallers aan. Siem de Jong, Adam Maher, Jermaine Lens en Vernon Anita. Anita viel twee jaar geleden voor het WK ook al als laatste af. Maar hij lijkt nuchter te blijven onder de beslissing. Ja, het is een uh, teleurstelling natuurlijk. Omdat je het hoogst haalbare wilt halen als voetballer. En dat, uh, dat was nu het EK. Kampioenschap uh, heb ik achter de rug. Nu is het EK. En uh, daar ga ik uh, niet naartoe.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 In de Giro d'Italia is de koninginrit gewonnen... door de Belg Thomas de Gent van de Nederlandse Vakansolijploeg. De etappe ging over legendarische klimmen als de Mortirolo en de Stelvio. De Gent leek zelfs op weg de roze leiders eruit te veroveren. Verslaggever Sebastian Timmerman. Het was een koninginrit met een hoofdletter K. En inderdaad heel veel spanning omdat Thomas de Gent aangevallen... op ruim 55 kilometer voor het einde, net voor de top van de Mortirolo... een tijdje virtueel in de roze trui reed. Of in ieder geval daar dichtbij zat. 5 minuten en 40 seconden moest hij goedmaken in het algemeen klassement op Joaquin Rodriguez. En in de groep met favorieten, ruim achter de Gent werd poker gespeeld. Door Rodriguez, die alleen maar rijder Hesjedal en Ivan Basso en ploegenoten van hen het werk liet doen. Hesjedal keek weer naar Basso en werd weer teruggekeken. Scarponi ging in de aanval in de slotkilometers van de Passo del Stelvio. En toen was, tussen de sneeuwranden door, Thomas de Gent al bijna over de streep gekomen. 25 20 jaar, vierdejaarsprof en hij rijdt voor het tweede seizoen... in Nederlandse dienst bij Vakancelei. En uiteraard is de zege bovenop de Stelvio op ruim 2700 meter hoogte... de mooiste zege uit zijn carrière. Daarachter wordt Koenigo tweede, Nieve wordt derde en dan... Joaquin Rodriguez op de vierde plaats. In de slotkilometers weggereden bij Rijder Hesjedal. pakt er wat seconden bij. 12 om precies te zijn. En dat betekent, met de tijdrit van morgen nog voor de boeg, dat Joaquin Rodriguez een voorsprong heeft van 29 seconden op Rijder Hesjedal. 1,49 op Scarponi en 2,17 op Thomas de Gent, die nu vierde staat. 29 seconden tussen de mindere tijdrijder Joaquin Rodriguez en de betere tijdrijder Rijder Hesjedal. Morgen in de de 30 kilometer lange tijdrit in Milaan wordt beslist wie de Giro wint. Nederlandse handbalsters zijn in hun jacht op een Olympisch ticket tegen een nederlaag opgelopen. Op het Olympisch kwalificatietoernooi werd met 28-24 van gasland Spanje verloren. Morgen speelt Nederland de laatste wedstrijd van het kwalificatietoernooi. Argentinië is dan de tegenstander. Oranje moet winnen om naar de Spelen te mogen. En bovendien is Nederland afhankelijk van het resultaat in de andere wedstrijd. Verkeersinformatie bij de ANW Tamara Bruggemans. Goedemiddag. Hoi. Er staan nog twee files. De A12 van Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen. Drie, uh, 9 kilometer, dat heeft te maken met een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Het verkeer richting Utrecht kan beter reizen via Barneveld-Amersfoort. En dan de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein, 2 kilometer. Dit heeft ook te maken met een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. Reken de hoofdpunten. De PvdA wil de kinderbijslag beperken. Gezinnen met een hoger inkomen krijgen minder. Oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber is overleden. Kreeg levenslang in Nederland, maar sleet zijn jaren in vrijheid in Duitsland. En minister Leers wil meer gewortelde vluchtelingen laten blijven. En wil zijn bevoegdheid daartoe ruimer gebruiken. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Pavlov van de NTR. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is...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 Henk van Middelaar en Marcia Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Meer dan 6% van de Nederlandse beroepsbevolking is nu werkloos. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag bekend. De werkloosheid in Nederland is in zes jaar niet zo hoog geweest als nu. We praten straks met sociologe Judith Elshout over de psychische gevolgen van werkloosheid. En zoals altijd hebben we live muziek. Vandaag van zangeres Hadewig Minnes. En deze week verscheen het boek Je werkt anders dan je denkt. Van Naomi Elmers en Dick de Gilder. Naomi Elmers is hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Leiden. En Dick de Gilder is hoofddocent Organisatiewetenschap aan de Vrije Universiteit. Ze zijn niet alleen. Elkaars collega's, ze zijn ook elkaars partner. Dit maar even duidelijk, want anders zou dat misschien straks uit het gesprek blijken. Wat kennen die twee elkaar goed. Mm -hmm. De centrale stelling in jullie boek is dat ons gedrag niet alleen voorkomt, voortkomt uit een soort eigen keuze... maar dat het toch vooral de situatie is die ons gedrag bepaalt. Hoe komt dat dat wij zo graag denken dat wij dat zelf wel in de hand hebben, ons gedrag? Jee wat een vraag. Oké. Okay. <laughs> ja, jullie zijn geen psychologen, sociologen. Maar... Nee, wij zijn ja, psychologen. Ja. Wij zijn sociaalpsychologen. Ja. En sociaalpsychologen houden zich juist bezig met de vraag... van wat is de invloed van de omgeving op ja. de individu? Um, een van de dingen die ook in het boek aan de orde komt... is dat mensen heel graag behoefte hebben aan autonomie... aan controle over de situatie. En dus een heilig geloof dat je dat zelf allemaal... de touwtjes in handen hebt, is ja. daar ook een onderdeel van... En, en heel, veel mensen, heel veel mensen denken van dat, uh, ja. dat het vooral door persoonlijkheid uh, wordt bepaald... van hoe mensen reageren. Ja. Maar het is eigenlijk ook gewoon voor een heel belangrijk deel van de, de situatie... waar ze maar soms toevallig is, in zitten. Maar waarom is die situatie bepalender? N niet, zo, niet noodzakelijk bepalender. Maar het is in ieder geval zo van dat die situatie een hele belangrijke rol speelt. Nou ja, plus wat we ook uh, aangeven is... Op een gegeven moment, als iemand in dienst komt, kun je zeggen: van nou, we gaan iemand kiezen of testen of selecteren of wat dan ook op grond van bepaalde kenmerken of vaardigheden. We hebben het nu over het werk, hè? Ja. op werksituaties. Ja, uh, Nou, maar ook als je een partner uitkiest, uh, ja. noem maar wat. Uh, maar op een gegeven moment zit je met die persoon en uh, dat is het dan. En dan is het juist interessant om te zien: van hé, hey, hoe kan je nou die situatie zo plooien dat dat wel goed gaat? Ja. Of waarom zijn er dingen die niet goed gaan en kan dat misschien ook aan de situatie liggen? En dat is ook wel iets waar je dan wat aan kunt proberen te veranderen. En in hoeverre realiseren wij ons dat die situatie... zo nadrukkelijk meebeslist over ons gedrag? Nou ja. Te weinig. Ja. <laughs> in de zin van dat... Uh, ja de, dat je vaak, en dat zie je ook in het boek terug, van dat er heel veel, waarschijnlijk hele kleine verschillen tussen situaties zijn. die een hele behoorlijke impact hebben op hoe mensen daarop reageren. En dat je dus ook ziet van dat onafhankelijk van de vraag of mensen nou, uh, nou ja, bepaalde persoonlijkheidskenmerken hebben. of heel neurotisch zijn of juist heel extravert of iets dergelijks. Uh -huh. dat ze in een bepaalde situatie worden gebracht en dan plotseling heel anders gaan uh, reageren. helemaal niet volgens hun zeg maar, normale patroon. Nee, ik... Laten we er eens een voorbeeld op loslaten. Ja. Je, eh, Dick, kan je een voorbeeld geven waar je zegt... kijk, nu gaat dat gedrag van die persoon ineens anders worden... omdat de situatie veranderd is? Nou, dat, dat doen we natuurlijk heel vaak. Dat, uh, zijn heel veel, in het boek zijn heel veel onderzoeken beschreven... en heel veel experimenten beschreven... waar eigenlijk het belangrijkste kenmerk is... dat je zeg maar, de helft van de mensen aan één situatie uh, toewijst. Dat, uh, dat maar hij, hij benoemen niet ze eens zo'n experiment... Uh, nou, een experiment, uh, dat, uh, ja, dat, dat kom ik wel een beetje op jouw terrein met die uh, de, nou, dan, de, de promotie en preventiecyclus. Uh, nou, dat is eigenlijk wel, oh, wel, wel laten we dat ons eerst eventjes doen, want jullie onderscheiden twee typen uh, mensen. Twee type... nou ja, wij, nou ja, we hebben dat de, niet zelf bedacht, maar nou dat ja, onderscheid wordt gemaakt. Ja. Dat ja. wordt ja. gemaakt in het boek. Dus je hebt mensen die promotiegericht zijn en mensen die pre preventiegericht zijn. Ja. Uh, leg eens uit, uh, wat betekent dat? Nou, dat is wel uh, van oorsprong ook ingezet als een soort persoonlijkheidsverschil... Uh, waarbij ook werd gezegd van uh, het hangt er ook vanaf hoe je bent opgevoed in je jeugd... of hoe je leraren je hebben behandeld. Uh, sommige mensen zijn nou eenmaal gericht op uh, nieuwe ervaringen... het nemen van risico's, steeds maar wat anders uitproberen. Dat, dat zijn, zijn de promotiegerichte mensen. Ja. Preventiegerichte mensen zijn heel erg geobsedeerd door het vermijden van fouten... als er maar niks misgaat, uh, beter uh, veiligheid uh, voor alles... En uh, dat is dus in eerste instantie als een soort persoonlijkheidsverschil uh, aangeduid en onderzocht. Dan kun je ook meten dat mensen daarin verschillen. Maar wat vanuit ons perspectief daar vooral interessant aan was... is dat het ook blijkt dat ondanks die persoonlijke verschillen die er zijn... je mensen toch in bepaalde situaties meer op hun promotiekant of hun preventiekant kunt aanspreken. Dus je bent niet altijd promotiegerecht of uh, preventiegerecht? Hoeft niet. Nee. En ook ieder kan dus toch wel binnen zijn eigen bandbreedte daar in elk geval in, uh, in bewegen. En dan nou vertelde Dick dat dat er een uh, dat jullie een onderzoek hadden gedaan uh, waar dit duidelijk naar voren komt. Ja, ik weet ja. niet welk onderzoek je nou net komt Er zijn gewoon een talloze <voorrijden> <laughs> ja, jawel, maar Bijvoorbeeld, op het moment... Kijk, je hebt mensen die, uh, die normaal gesproken heel promotiegericht zijn... heel avontuurlijk, qua reizen of iets dergelijks... avontuurlijke reizen gaan maken. Ja. Maar op hun werk misschien wel heel erg conservatief zijn. Zo van, ik ga gewoon ook, ga je niet weg. Want het uh, dat is veel te gevaarlijk om Zowel vandaan ik zou te veranderen. denken, dat is een karaktereigenschap ja. Die mensen... Kiezen altijd voor het veilige, het behoudende. Nee, dat is, uh, dat is veel meer variatie dan uh, mensen denken. Nou ja, en dat is dus ook een beetje de eye-opener die we daarmee beogen. Want je hebt dus ook de neiging, bijvoorbeeld in je werk, of als je een collega hebt die zo is, heb je heel erg de neiging te denken, vooral als jij zelf anders in elkaar steekt. Dat je denkt van ja, dus die ander die is nou eenmaal zo en daar valt niks mee te beleven en daar kan ik niet mee opschieten, want die zit altijd maar te zeuren. Nou, die zeurende collega. En wat wij dus proberen te laten zien is uh, ten eerste van misschien heeft dat ook wel een functie. Dat er iemand is die altijd op de gevaren let... en zorgt dat je niet te snel ergens instapt wat onverantwoord is. Dus ze houden maar, elkaar eigenlijk een beetje in evenwicht. Ja, maar wat we ook laten zien is dat je de situatie zo kunt maken... dat iedereen meer op de promotietour of meer op de preventietour gaat. En dat is dan juist die onbewuste invloed van de situatie... waarbij iedereen denkt van, oh ja, maar ik doe gewoon omdat ik dat wil... En mensen dus niet in de gaten hebben van ik reageer ook op mijn collega. Of ik reageer ook op de situatie. Of ik reageer ook op de manier waarop mijn baas mijn opdracht heeft geformuleerd. En mensen denken dan achteraf van, dat ze dat zelf bedacht hebben. En met die experimenten waar Dick het net over had, kun je dus laten zien... Van, dat kun je dan wel denken dat je dat zelf bedacht hebt. Maar als je als onderzoeker mensen in een andere situatie plaatst... gaan ze dus zich anders gedragen. Maar geef eens, geef eens een voorbeeld van zo'n experiment. dan. Nou, dus Een van die experimenten waar bijvoorbeeld die promotiepreventiegerichtheid... hebben beïnvloed was, zetten we mensen bijvoorbeeld in een team... En zeiden van, nou, jullie team heeft een bepaald motto gekozen. Uh, het motto is, uh, nou, zekerheid voor alles. En dat is het team waar je mee moet gaan samenwerken. Nou, dan zie je dat iedereen die in zo'n team terechtkomt... ook meer preventiegericht wordt. Ook al zijn ze promotiegericht. Ja, dat kun je Nog, dus op, in die... Normaal gesproken promotie. Ja, en dat kun je in die experimenten heel mooi... want dat doe je van tevoren. doe je Dus die vragenlijst waarbij je meet van hoe ben je vroeger ja. opgevoed... Enzovoort, enzovoort, die persoonlijkheidsverschillen... die breng je dan in kaart, die neem je mee dan zet je mensen toch in verschillende situaties. En dan zie je dat iedereen ongeacht zijn persoonlijke voorkeur toch meegaat. Met, dat betekent met dat, dus dat als je een baas hebt of een bedrijf hebt... dat heel veilig opereert, dat iedereen zich dan toch zo gaat gedragen... terwijl die misschien van nature wat avontuurlijker is. Ja, als je, als je voortdurend erop aangesproken wordt... van hoho ho, niet te hard lopen en uh, gevaarlijk en eng... Dan, uh, dan wordt er zelfs promotie... Ja, het kan ook zijn van dat die mensen vertrekken natuurlijk... Dat... op een gegeven moment. Er dus, staat dus dit... een heel mooi voorbeeld in jullie boek ook ja. over Fred en Gerard. Wie ja. zijn dat? Leg eens uit. Ja, dat zijn onze loodgieters uh, die bij <laughs> ons uh, thuis... De, wat kwamen repareren. En dat was een behoorlijk ingewikkelde reparatie. Wat was er aan de hand? Er was een enorme ja, een soort overstroming in ons huis, doordat de, het riool verstopt was. En dat was, ja, het zijn hele oude huizen, dus het is allemaal erg ingewikkeld onder grond. En dat is ook nog, heeft ook nog met de buren te maken. En de, de ene loodgieter, die. Uh, nou ja, toen, toen dachten we daar nog niet zo over na, maar die, die, die zocht overal problemen. Van ja, dat kan helemaal niet en dat is ingewikkeld. En dat, uh, hoe moeten we dat nou doen? En die andere die is heel optimistisch en wat wij noemen promotiegericht. En zei van ja, wel, kijk, we kunnen het zo oplossen. misschien moeten we het zo doen. Nee, maar dat kan niet, want. <tot> <tot> <tot> <tot> Want dan uh, moet je een balk doorsnijden. Jawel, maar dus is geen dragende balk. Nou, oh, zo, zo ging het is wat vermoeiend. Ja. Ja, dus, dat <laughs> ja. kan gewoon heel lang doorgaan. En de ene is de deel dat de mopperen en de andere die. Uh die haalt dan zijn schouders op en die zegt van nou ja, dat is... Maar, wat is maar hoe, zijn, hoe, hoe zijn die uiteindelijk dan toch, toch uh, nou ja, je, aan het werk gegaan? Je ziet wel van dat door het... Kijk, die, degene die, te, die optimistisch is, die kan ook te optimistisch zijn. En dan zeggen van ja, hoor eens even, uh, dat, dat het allemaal wel zomaar, zomaar gaat. Terwijl die andere ook tegenvoorbeelden kan bedenken. Maar weet je nog, dat huis en daar is het toe misgegaan. Dus die... Je kan zeg maar, ja eigenlijk proberen te corrigeren van, en ook te herinneren aan, aan eerdere keuzes die misschien wel misgelopen zijn. Dus zeg maar. uiteindelijk komt het... Uh... Ja, kun je ja, mensen het in het, evenwicht brengen. Ja. Ja. En het duurt dus wel iets langer en het is ook wel misschien lastiger. Maar als je daar een goede vorm voor vindt, dan kom je dus wel tot een beter gezamenlijk resultaat. En, en Fred was de surpiet geloof ik, hè? Naomi, nou maar zeg ja, niet als je, nou, ja. Nou, ja. Nou zeg, als je daar een goede vorm voor vindt, vinden ze die bijna onbewust... Nee, nou, dat is ook een van de dingen waar we het over hebben. Van, uh, mensen voelen zich het prettigste in een omgeving... die aansluit bij hun eigen voorkeur. Uh, dus zoeken bijvoorbeeld ook, en dat is ook wel uh, aangetoond... mensen die bijvoorbeeld promotiegericht of preventiegericht zijn... opgevoed door hun ouders, zoeken vaak ook uh, bijvoorbeeld een beroep... of een werkomgeving die daarbij past. Want daar voelen ze zich prettig bij... Uh, dat voelt lekker. Uh, dan worden ze ook gemotiveerd om goed te presteren. Ja. Maar ja, dan versterk je ze dus heel erg op die ene kant. En ja. wat we dus hier ook met die onderzoeken laten zien... is je kunt die andere kant ook wel aanspreken. Of je kunt wel mensen met een tegengestelde voorkeur bij elkaar zetten. Uh, maar dat vinden mensen in eerste instantie helemaal niet prettig. Want ze begrijpen elkaar niet, ze vinden dat lastig... ze hebben meer mm -hmm. tijd nodig om te overleggen. Uh, maar wat we wel de hele tijd zien is... als je dat dus lukt en als je dat bijvoorbeeld als leidinggevende... of als bedrijf uh, in goede baan leidt... of daar de goede omstandigheden voor maakt... Ja. dan kan dat wel... tot een beter eindresultaat. Leveren. Want uh, in, in jullie boek betogen jullie dat heel veel organisaties en bedrijven het belang van samenwerken onderstrepen, maar dat samenwerken juist verrekte moeilijk is. Wat, wat zijn de meest lastige factoren erbij? Ja, een van de lastige, lastigste factoren erbij is van dat. Uh... Bedrijven toch al heel erg geneigd zijn. En ook de, de, de Human Resources afdeling vaak geneigd zijn. Dat zijn om mensen, wat, wat vroeger de personeelsafdeling was. Wat vroeger de personeelsafdeling was. Ja. Om mensen als individu te behandelen. En ook dat, uh, hen als, uh, als individu te, te belonen en dergelijke. Dat is toch die prettig? Waardoor, dat, dat kan heel prettig zijn. Op het moment dat je uh, precies wil bereiken. Dat die ene persoon ook dat ene doel bereikt. Mm -hmm. Maar goed, heel veel werk is uh, gericht. Nou, Kijk maar naar hoe jullie twee hier zitten naast elkaar. Om juist uh, gezamenlijk iets, uh, iets te bereiken. En uh, <kijnt> ja, mensen onderschatten vaak van hoe, hoe belangrijk die collegialiteit ook is. En op het moment dat mensen uitsluitend voor hun, uh, voor hun eigen belang gaan, dan kan het organisatiebelang daaronder lijden. Maar Marcia en ik beseffen heel goed dat we collega's zijn. En dat zullen Fred en Gerard, die twee loodschieters van jullie, ook wel. Ja, maar als, als Gerard altijd een, een hogere beloning krijgt dan Fred, omdat Fred altijd een beetje zit te zeuren, dan zal Fred ja. daar ook oh, dus, dus, wat lastig aan dus, Maar dan is echt de rol van de leidinggevende hier in het ja, geding. Ja, natuurlijk. Maar ook, ook Gerard moet ook overweg met die zeurende collega. Dus hoe, uh, want jullie besteden ook een heel hoofdstuk aan die zeurende collega. Dat die eigenlijk wel heel uh, belangrijk is. Hè? Uh, die moet je koesteren, schrijven jullie. Ja. Nou ja, ten eerste vanwege het feit wat we net zeiden. Van, uh, vooral als je nieuwe plannen uh, moet bedenken of als je uh, ja, wilde ideeën hebt. Uh, kan het toch wel heel erg de moeite waard zijn. als er iemand eens eventjes nadenkt: van uh, zitten hier geen nadelen aan verbonden. Um, maar ook op de lange termijn uh, hebben we bijvoorbeeld experimenten gedaan... waaruit blijkt dat die uh, promotiegerichte mensen... die zijn dus heel erg gericht op winst of uitdagingen... of die zijn ook snel uh, verveeld enzovoort. willen iedere keer weer wat nieuws. Uh, maar wat je daar ook ziet is als het bijvoorbeeld een tijdje niet zo lekker gaat. Of als het even moeilijk is. Uh, of uh, als het niet duidelijk is wat iets gaat opleveren. Dat ze ook heel snel gedemotiveerd raken. En dan heb je dus uh, die zeurpieten. Uh, die dan zeggen van nou we gaan ervoor. We vinden dit belangrijk. Uh, en uh, ook al uh, hebben we geen winst. We moeten ook zorgen dat we geen verlies uh, behalen. Dat dus is een en, beetje de stabiele factor. Hè? Ja en die zijn dus ook wel in die zin bijvoorbeeld loyaler aan het geheel. En dat kunnen dus ook weer met die onderzoeken aantonen. Maar toch wordt die, die, die zeurende collega of eigenlijk de, de preventieve. Uh, collega die, wordt, uh, die staat eigenlijk altijd wel een beetje in de schaduw van, van de collega die op zijn borst klopt en gaat voor winst. En, ja. Uh... ja, en wat we ook zien is dat vaak ook die promotietypes ook eerder bijvoorbeeld voor leidinggevende functies in aanmerking komen. En die dan ook geneigd zijn, want dat is de manier die zij zelf kennen, die voor hun beloond wordt. Dat ze dat ook vaak de manier is waarop ze die hele afdeling dan gaan aanspreken. En dus iedereen die niet zo is zoals zij... Daar hebben ze gewoon minder waardering voor. En dan krijg je dus wat Dick net zegt. Ja. Van, er wordt het ene soort mens wordt meer gewaardeerd dan het andere. Terwijl ze allebei belangrijk zijn voor het eindresultaat. Mm -hmm. ja Dan kom je in de problemen. Maar even terug weer naar dat, naar dat samenwerken. Hoe, hoe krijg je dat... Nou ja, laten we het eerst even benoemen. Wat is de ideale samenwerking? Poef, poef. Ideale samenwerking. Dat hangt heel erg van het doel van het bedrijf af. Er zijn natuurlijk heel, gewoon heel veel, heel veel functies in het bedrijf... waar individuen prima in hun eentje hun werk kunnen doen. Als je gewoon naar ons werk kijkt op de universiteit... doen we heel veel in ons eentje. Uh -huh. Maar op het moment dat wij uitsluitend op ons eigen belang letten... terwijl er wel een heel onderwijsprogramma gedraaid moet worden... dan, uh, dan loopt het heel snel mis. Ja. Dus als iedereen zegt van oké, okay, van nee, nee niet, want ik heb precies mijn, precies mijn aantal uren gedraaid en nu, nu ben ik klaar. Ja. Dan blijft er nog altijd wat uren werk over die, die niemand dan wil doen. Dus op het moment dat je, ja, dat, dat je niet uh, bereid bent om, een, uh, om een, een team te zijn of een, een afdeling uh, gezamenlijk te dragen, dan kan het gewoon heel snel mislopen. En dan kan ook gewoon een bedrijf uh, uh, failliet gaan of nou ja... Een onderzoeksgroep of een onderwijsgroep uh, gewoon falen en een slechte beoordeling krijgen. En in hoeverre valt prettigheid hè, van de samenwerking uh, samen met vruchtbaarheid, dat het ook meteen goed is? Ja, dat is een hele interessante vraag. Want het is niet vanzelfsprekend dat dat goed is. Want het kan ook best wel eens gezapig worden natuurlijk. Van als iedereen ontzettend gezellig in één afdeling zit. En iedereen zijn eigen, uh, of met, met zijn groepje, hun kunstje doet. Maar voor de rest iets hebben van, nou ja, voor mij uh, we hoeven we allemaal niet zo hard te werken. Zolang we het maar gezellig hebben. Dan kan, uh, kan een groep natuurlijk ook ten onder gaan. En Moet ik hieruit afleiden dat je dus eigenlijk niet met je vrienden, met gelijkgestemden moet werken? Of tenminste. Ja. Niet altijd. Nou, daar, daar zit een risico aan. Maar goed, dat risico kennen heel veel organisaties. Omdat ze in zekere zin zichzelf reproduceren. En eigenlijk steeds meer mensen aannemen. die op, op de mensen lijken die er al werken. Maar als dat werkt, is daar nou, toch niks mis Nee, maar goed. Maar wat dus wel het punt is. dat je vaak toch aanvullende kwaliteiten hebt. Uh, of nodig hebt om goed te kunnen functioneren. En net zoals met die promotie- en die preventiegerichte mensen. zie je ook vaak dat mensen die heel verschillend in elkaar zitten. verschillende dingen goed kunnen of verschillende dingen belangrijk vinden. Uh, dat die dat soms lastig vinden van elkaar om dat te begrijpen... of elkaar te waarderen, terwijl dat wel een hele mooie aanvulling kan zijn. Dus dat is vaak toch ook een beetje... Uh, ja, het moet even ingewikkeld zijn, uh, misschien in de samenwerking... maar dat levert misschien wel uiteindelijk het beste eindresultaat. Maar op. het makkelijke van een gelijke stemde is dat je weet van... Uh, nou, uh, ik, die heeft aan twee woorden genoeg. Ja. ja, maar het risico is dat je een soort monocultuur krijgt... en dat je dus allerlei andere zaken uit het oog verliest. Wat voor zaken? Nou, bijvoorbeeld met die promotiepreventie. Uh, maar ook uh, culturen die heel erg, uh, nou, bijvoorbeeld uh, gericht zijn op individuele prestaties. En dus inderdaad vergeten dat mensen moeten samenwerken. Of uh, onderzoeksgroepen die alleen maar gericht zijn op wetenschappelijk onderzoek. En vergeten dat er inderdaad ook een studieprogramma moet worden gedraaid. Nou, noem het maar op. En in, innovatie ook natuurlijk. Er zijn zoveel, <coughs> zoveel groepen ook die, uh, zeg maar, over. Uh over landsgrenzen heen of, of, of ingewikkelde projecten moeten worden uitgevoerd... met mensen met hele verschillende expertise. Ja. En je ziet van dat mensen daar heel veel moeite mee hebben... om die verschillende expertise's te benutten. Omdat ja. je allemaal in je eigen jargon praat... en eh, eigenlijk ook niet zo, soms niet zoveel te maken wil hebben... met mensen die, die zo anders zijn. Want die techneuten, daar willen wij verder niks mee te maken hebben. Want dat, wij houden ons met de inhoud bezig. En andersom, van ja, die mensen die begrijpen helemaal niks van techniek, ja, wat, wat, daar kunnen we helemaal niks mee. Ja. En, terwijl ze wel gezamenlijk een project moeten doen. En die, mensen hebben dus heel veel moeite om zeg maar, ja, uit hun uh, schulp te kruipen en hun uh, wat is jullie nuttige informatie uit te wisselen. Hebben leidinggevenden genoeg oog voor uh, deze variabelen in de samenwerking? Ja, niet altijd, niet altijd. En de neiging is natuurlijk ook, uh, en dat is ook iets wat heel uitgebreid gedocumenteerd is, om altijd de dingen waar je zelf goed in bent, om dat juist heel belangrijk te vinden en om dat ook heel duidelijk te zien. Ook, ja. ja, maar ook bijvoorbeeld inderdaad als je zegt nou de techneuten en de creatieve of ik noem maar wat op, uh, die hebben altijd de neiging om te zeggen van, ja, maar wat wij doen is heel belangrijk of wat wij doen, dat, anders draait het bedrijf niet. Maar ja, dat zeggen die anderen ook uh, over zichzelf. Uh -huh. uh, dus dat maakt het natuurlijk ook heel moeilijk om uh, elkaar te waarderen op die manier en om te zeggen, van nou, dat jullie iets anders heel goed kunnen, dat maakt ons niet minder. Maar hoe moet je dat als leidinggevende uh, duidelijk maken aan je medewerkers... Nou, je moet daar dus ook uh, randvoorwaarden voor creëren. Bijvoorbeeld als je wil, uh, dat is ook in een van die uh, hoofdstukken... komt het aan de orde, als mensen met hele verschillende inzichten... toch met elkaar moeten gaan samenwerken... dan zal het dus wat extra moeite kosten en extra tijd kosten. En dan kun je niet meteen een snel resultaat verwachten... of dan kun je niet verwachten dat het foutloos gebeurt. En daar moet je dan als leidinggevende ook wel een zekere tolerantie voor hebben. Of je moet mensen van tevoren waarschuwen en zeggen... luister eens, ik zet jullie bij elkaar... omdat jullie elkaars uh, expertise kunnen aanvullen. Ja. Dus verwacht niet dat je te snel met elkaar eens bent, dat is nou juist de bedoeling. En dat kan wel helpen om het in goede banen te leiden. Het lijkt me al zo prettig dat het gewoon even benoemd wordt. Hè? Maar dat blijkt nee. dat ze ook al heel veel effect hebben. Dat zijn ook weer die ja. experimenten waar we het net over hadden. We hebben dus inderdaad experimenten gedaan waar je gewoon mensen met verschillende uh, expertise bij elkaar zet en laat samenwerken. Nou, dat vinden ze dus heel lastig, want ze snappen die ander niet. Maar als je er van tevoren bij zegt, precies wat ik net zei, van jullie zitten bij elkaar omdat jullie elkaar kunnen aanvullen, dan is er niet zoveel aan de hand. Ja. En dat is weer die macht van die situatie die dan meespeelt. Want die mensen en hun expertise, daar is niks aan veranderd. Alleen de situatie is veranderd. Je werkt anders dan je denkt. Zo heet jullie boek. Voor wie hebben jullie het eigenlijk geschreven? Voor iedereen die werkt. <lacht> <lacht> Mij lijkt dat toch vooral leidinggevenden dit uh, even moeten gelezen. Nee, maar als je nee, zelf nee, in een situatie... Nee, Want we geven ook aan elk hoofdstuk aan het einde tips... ook voor ja, mensen ja. hoe je met je collega's dat beter kan doen... hoe je dat met jezelf beter kan doen. En dat is ook echt de bedoeling daarvan. Goed, hartelijk dank. Het boek je werkt anders dan je denkt, is uitgegeven bij Business Contact en het ligt sinds deze week in de winkel. Blijf aan tafel, hartelijk dank. En we hebben muziek aangekondigd. Hadijah Minnes, Hoi. En, en ze staat daar met een basgitaar en je gaat de nummers spelen is dus je nieuwe CD, hè? Een nieuwe single? Een nieuwe, nieuwe single, moet ik ja. ook zeggen. Uh, invite You. En uh, op, de, op de single klinkt het anders, geloof ik, dat je nu gaat doen. Want je, nu doe je het alleen maar met de basgitaar. Ja, ik speel nu een uh, uitgeklede versie vanwege het uh, warmte. weer. <laughs> uh, dus ik speel het alleen met basgitaar vandaag. Maar als de mensen het leuk vinden, dan is die te downloaden nog steeds. Heel goed. De single. En mijn, mijn andere single komt half juni uit. Dus het is misschien ook leuk voor ja. de mensen. <laughs> ja. Kom je dan weer.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 But I just know I have to be your wife. Spread your love, spread your heart, spread your soul, spread your skin, spread your everything. 'Cause I wanna come in. Invite You, gezongen door Hadewig Minnis. Dankjewel. Je moet er meteen vandoor, hè? Ja, Ja. is wel gezellig, hè? <laughs> ja. Maar uh, um, niet voordat ik u nog even heb gezegd... dat uh, Invite You de eerste single is van Hadewig Minnis... en via iTunes te downloaden is. Half juni komt de tweede single, Chuck. Het album laat nog heel even op zich wachten. Die is er in november. Maar op 24 juni staat uh, Hadewig in het Vondel Theater... in het Vondelpark in Amsterdam. En vanaf januari... Uh, Starter een theatertoernooi met Mike Baudet. Ja. Dat was alles, hè? Zeker. En uh. hij is ook te downloaden op Spotify. Ook nog. Nou. Ja. Jij hebt een groot vertrouwen in ons geheugen. <laughs> <Ja>. <laughs> We <laughs> hebben wat te doen vanavond. Dankjewel. Dit dag, is dag. tot 7 uur. Pavlov. Ja, in Pavlov praten we vandaag met de organisatiepsycholoog Naomi Elmers en Dick de Gilder. Van hen verscheen deze week het boekje werkt anders dan je denkt. En aan tafel ook socioloog Judith Elshout, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En zij doet onderzoek naar bronnen van zelfrespect. Deze week werd bekend dat de werkloosheid in Nederland gestegen is tot 6,2 van de beroepsbevolking. Um, Judith, wat is de psychische pijn van de werklozen? Psychische pijn. Ja, ik weet niet of ik het zo per se zou noemen als socioloog. Ik kijk niet naar of mensen psychische problemen of dergelijke hebben. Maar ik kijk wel naar het effect van werkloosheid op mensen, op het leven van mensen. over Vooral op hoe ze naar zichzelf kijken. En wat zie je dan? Wat ik dan zie... Mensen... Misschien moet ik... Daar beginnen, ik bestudeer dat binnen de context van de prestatiesamenleving... de meritocratische samenleving, maar meritocratiserende samenleving moet ik eigenlijk zeggen. Waardoor... wat is dat? Waarin in status eigenlijk wordt gebaseerd op jouw verdiensten... of jij bij, hè, een bijdrage leeft. Een vaard, dat wordt afgemeten aan een baan, aan jouw positie op de maatschappelijk ladder. Dus hoe, meer, hoe hoger je op die ladder staat, hoe meer respect jij genereert eigenlijk. En als socioloog ga ik ervan uit dat zelfrespect en respect... Ja, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dus in de gesprekken met werklozen die ik hou... Uh, praat ik eigenlijk over hun situatie, hoe ze naar zichzelf kijken. En ik probeer ook te kijken van ja, uh, hoe kijken zij tegen de samenleving aan... en hoe denken zij dat de samenleving, om het even zo te noemen... de samenleving is geen persoon, bestaat natuurlijk uit heel veel personen... maar hoe die tegen hen aankijkt. En dan zie je heel duidelijk dat het effect om zich op cultureel niveau. Je kan zeggen... nou, er is een effect op individueel niveau. Hè? Want wat moet je zeggen als je werkloos bent? Als je, als, je, als, je, als je je voorstelt aan iemand bijvoorbeeld... het eerste wat je zegt vrijwel altijd is... nou ja, ik ben Judith, ik... Uh doe dit. Ik zeg ook vaak expres, ik doe dit. Omdat ik niet wil zeggen, ik ben dit. Want ik ben jullie dit. Maar goed, dat is een ding. Je bedoelt dat mij. je dan niet zegt, ik ben socioloog. Nee, nee, nee. Ik zeg, ik, ik doe onderzoek. Uh, ja, dat is sociologisch onderzoek. Dat zeg ik meestal. En waarom, Om, waar, waar, waar, waarom ja, doe je dat? Het is ja. wel grappig, omdat, omdat, omdat identiteit wordt erg... Uh, het is, wat je doet, je werk, wordt vaak een verlengstuk van je identiteit. Maar wat is de consequentie daarvan? Als jij niet meer uh, werk kan doen, bijvoorbeeld... Uh, is, wat blijft er dan over van je identiteit? Maar ervaart een werkloze dat alsof hij ja, geen identiteit meer heeft? vaak wel. Als je uitspra uitspraken hoort bijvoorbeeld als... Uh, uh, ik kan heel veel, maar ik ben niks. Het is een man die, uh, die heel graag in de bouw wil werken. In dit geval, en het lukt hem maar niet omdat hij... de nu de juiste diploma's niet meer heeft. Hè? Dat is in de meer democratiserende samenleving... worden de diploma's steeds belangrijker. en Ze verzinnen ook alle handen dip diploma's voor wat dan ook. Je hebt nu zelfs een scan diploma. Eh? Oh. Ja, interessant. Hè? Ja. Dat heb ik laatst Nooit van een collega gehoord. Ja. Ik heb hem niet. Nee, nee, jij hebt hem niet. Nou, dan kan je helaas niet achterkassen. Hoor. Ja. Nee, maar goed. Ja, dat, dat, je ziet dat belang van diploma's uh, stijgen... waardoor sommige mensen buiten de boot vallen. Dat is, dat is één groep. Uh, nou, deze man die zegt... Ja, ik, ik, heb, ik heb de papiertjes niet, het toegangsbewijs niet. Dus ik ben niks. Hij heeft geen werk, hij heeft de papiertjes niet. Dat vind ik nogal een uitspraak. Hm. Zo, maar kan hij die papiertjes niet gaan halen? zou je zeggen. Maar, dus dat kan je je afvragen. Maar... Laten we zeggen, de oudere generatie die ik spreek... wat is ouder, maar mensen die wel mijn gezinnen hebben... Uh, um, die eigenlijk of, en is, soms zijn ook wel vaak mensen die ik spreek... niet alleen maar, maar ook die uh, toch wat lagere inkomens hebben... of die al van een uitkering moeten leven. Um, ja, is, daar, je kan niet zomaar nog vier jaar naar school gaan... en dat, uh, uh, dat bedrag neertellen, dat kost ook nog wel wat. En het is ook een inbreuk op je, op je leven als je dat weer moet doen. Maar dus het effect eigenlijk hoe mensen zichzelf zien um, dus ik ben niks het heeft met die papiertjes te maken maar je hoort ook uitspraken als tenminste want mensen zien dat is misschien wel interessant om te zeggen het is meer een klem hè als je als je als je kijkt naar poelen mensen ook of hebben zij het idee dat ze hebben gefaald als ze werkloos zijn dan zou ik zeggen eigenlijk niet maar als als je als je over als je hun over zichzelf laat praten door de ogen van ander dan zeggen ze ja hè? Ik ben een parasiet, ik ben vast heel lui, want ik heb geen baan. Het is die eigen verantwoordelijkheid. Maar die het lijkt, lijkt alsof ze dan een, een beetje de klut zou kwijt zijn. Uh, niet meer goed kunnen, nee. uh, nou, ja, ik kunnen omschrijven het... uh, wat, wat hun kwaliteiten zijn. Nou, ik denk dat je hiermee heel goed de pijnlijkheid van het onderwerp ook aansnijdt. Want het blijkt toch wel, als ik met die mensen praat... dat er toch zo'n nadruk is gekomen op, op, op, op, uh, op die eigen verantwoordelijkheid. Hè? De succes, als je succes hebt behaald, dan is dat aan jezelf te danken heel goed. Hè? En omgekeerd? Maar, a, precies, als je, als je faalt, dan is het je eigen schuld. En dat komt door die meritocratische samenleving. Je dat je ja. afgerekend op, wordt op wat je bijdraagt, of wat je kost aan de samenleving. Precies, maar ja, dat is ook weer die onbewuste, sorry, die onbewuste invloed van de situatie, denk precies, ik dan. Dat herken ik daar ja, ook ja. heel sterk in. Dat mensen denken van alles wat ik doe is mijn eigen verdienste, maar ook mijn eigen schuld. En daar is dus geen oog voor die onbewuste invloed van de situatie waar mensen in zitten. Maar heb jij ook gesproken met een werkloze die gewoon door een massa ontslag, een fabriek gaat Failliet. Een reintegratie kantoor, of iets dergelijks, ja. Dan kan je toch, uh, lijkt mij, daar gemakkelijker mee omgaan. Want ja, iedereen moest weg, dus ik ook. Als ik dat dan nu zou vragen... als u Unie met de reintegratie opeens op straat staat. En het is niet zo makkelijk nu om hmm. een baan te vinden. Mm -hmm. dat, uh, ja, maar zou ik dan gaan denken, ik heb gefaald? Nou, dat is wat ik wil zeggen met die klem. Dat had ik inderdaad nog niet afgemaakt. Mensen hebben, zeggen niet zozeer over zichzelf... Ik heb gefaald... He? Ze zien wel van, ja, die werkgevers... die stellen ook ontzettend veel eisen. En ze, ze weten ook heel goed... dat er met hun nog 200 andere mensen... een goede brief hebben ingestuurd. He? Dus dat is, het is een wedstrijd. Het is een concurrentiestrijd. Ze weten wel dat die externe factoren... Uh, een rol spelen in hun uh, situatie. Op, je hebt mm -hmm. een rol op hun situatie. Maar alsnog hebben zij heel sterk het idee... dat de buitenwereld hen zo ziet. Dus uitspraak van wat heb ik mijn vrienden nog te vertellen? Er zit niemand op mij te wachten. En sowieso al mensen maar hebben... als je je zo laat leiden door wat de buitenwereld over je denkt, dan ja. uh, spreken we toch echt wel van schaamte, geloof ik, of Ja, niet? zeker. er komt heel veel schaamte ook vaak bij kijken, ja, ja. Naomi, is dat... Uh, uh, ja, nee, dat klopt. En dat kan dus uh, heel sterk zijn met mensen die geen werk hebben. Maar dat kan dus ook mensen zijn die bijvoorbeeld op hun werk uh, onvoldoende gewaardeerd worden. Uh, nou ja, in ons boek hebben we het bijvoorbeeld over die schoonmakersstaking. Die dan zeggen ja. van uh, wij krijgen onvoldoende We willen respect. respect. Ja. ja, en het gaat niet, natuurlijk, dat geld is ook wel fijn. Maar het gaat erom dat ons werk wordt opgemerkt en wordt gewaardeerd. En dat wij als persoon worden opgemerkt en gewaardeerd. En ik denk Precies. dat met de mensen zonder baan dat nog des te sterker ja. is. Het is een heel goed voorbeeld, uh, de school. Staking, feit dat zij al om respect roepen hè? en dat heeft te maken met meer loon. Dus hm. mensen, bijvoorbeeld als mensen vrijwilligerswerk doen, zou je zeggen van nou als je dan werkloos bent dan ga je toch uh, je nuttig maken door vrijwilligerswerk te doen. Ja, dat ja. zou je kunnen zeggen. Maar dan nog zie je van ja, maar dat is geen echt werk. Mensen willen toch ook betaald worden, het hoeft niet per se dan. Ze niet willen belonen, dus, ze willen een beloning, een erkenning. Mensen zeggen ook als, als ik hiervoor betaal, betaald zou worden dan voel ik me meer gewaardeerd en erkend. want ja, als een, een, als Want je een geld drukt pas echt waardering uit. Dat zou ik niet nou, per dat, se zou willen zo willen zeggen. Maar zo denken zij he, wel. Het is wel zo dat mensen dat vaak aangeven... dat ze toch wel graag op die manier uh, ook gewaardeerd willen worden. Maar dat, dat geldt ook, dat, dat hebben jullie net ook gezegd... dat die waardering op de werkvloer, dat schouderklopje... Ja. gewoon hartstikke belangrijk is. En in die competitieve samenleving toch ook... waarbij waar je bij waar ziet in bedrijven. Een student heeft onderzoek gedaan naar ja. consultancybedrijven... waar je een up-or-out systeem hebt... Waar Waar je eruit vliegt als je niet bent uh -huh. gestegen hè, op die ladder binnen het bedrijf dan. En dan zie je toch dat, dat mensen op. kijk, je, je kan namelijk altijd verder stijgen. Je kan altijd hoger, er zijn altijd mensen beter dan jij. Dus of dat nou de manier is, mensen hebben een schouderklopje nodig. hebben die waardering vind je? Dat heb je goed gedaan. Ja. Daar leven we van op. En ik zit nog even te denken wat je in het begin zei. Dat, uh, jij zei, ik, ik, ik, zeg, ik doe onderzoek, ik zeg niet ik ben sociologe... want dan is het net alsof ik <lacht> mijn identiteit geheel ontleen... aan de studie die ik verricht heb. Mm. Ik dacht eigenlijk dat wij in een tijd leefde, leven... Mm. waarin uh, mensen heel gemakkelijk van baan veranderen. Dat ze die identiteit niet meer zozeer nodig hebben... aan wat ze precies zijn. Zoals je vroeger een conducteur bij de spoorwegen... die was trots, die poetste ze... Ze, ze pak je op, zal ik maar zeggen. Want ik werk bij de spoorwegen, dan was je iemand. Mm -hmm. Mm -hmm. In hoeverre is dat nu nog? Ik dacht dat dat minder zou zijn nu. Ja, dat is uh, Vanwege dat uh, job hoppen. Job -hoppen. Nee, nee. <laughs> Nee, maar dat, dat, dat, die, die, die, de, mensen ontlenen een enorm belangrijk onderdeel van hun identiteit aan hun werk. En dat kan wel op verschillende plekken zijn. Dus mensen, maar, maar je ziet dus wel dat het heel vaak ook gewoon dezelfde mensen zijn... die in verschillende, op verschillende werkplekken zich wel heel erg bij de organisatie betrokken kunnen voelen. Dus het gaat ja. niet eens zozeer om wat je doet... als je maar meedoet in dat werkproces. Ja. ja, en als je trots kunt zijn op het bedrijf waar je werkt... Ja. en als ja. je gerespecteerd wordt door je collega's en door je baas... en dan zelfs als er bijvoorbeeld financieel uh, problemen zijn... als ja. dat eerlijk wordt uitgelegd... van het zegt niks over jouw functioneren... maar het geld is nu gewoon even ja. op... dan vinden mensen dat ook nog wel prima ja. te begrijpen. En ja, mensen kunnen zich binnen een bedrijf kunnen zich ook schamen... Als er, als er een keer fraude is gepleegd... of uh, als, ja. het, als het bedrijf heel slecht geleid wordt... of heel negatief in de publiciteit komt vanwege milieuvervuiling of iets dergelijks. Mm -hmm. En dan halen mensen ook een idee in hun hoofd... en vaak ook nog wel terecht... van dat andere mensen van de, uit de buitenwereld... Uh, zeg maar negatief naar hun eigen bedrijf kijken. Dat is ook ja. zeg maar krenkend voor hun uh, zelfrespect. Ja, maar dat is ook, ook wat ik hoor, zeg maar, meer op sociaal niveau, het effect van werkloosheid. Dat mensen eigenlijk simpelweg die context van een bedrijf, een plek waar ze naartoe kunnen gaan, waar ze hè, collega's hebben, dat missen ze ontzettend. Die structuur um, die ze ook hebben. Ik bedoel, je kan zeggen, nou dan bepaal je toch je eigen structuur van de dag. He, dan zorg je dat je ochtends dit doet en dat, dat doet. En dan ga je mantelzorgen en dergelijke nemen. Mensen vinden het toch blijkbaar ergens ook heel prettig om uit bed te moeten. Ja, te moeten. Ja, ja, ja. maar ja, dat lijkt Daarom valt wel dat mee. thuiswerken geloof ik ook zo tegen. Mensen <laughs> <Ja>. willen graag <laughs> dat is een collega's ja. hebben, zeurende collega's. Desnoods zeurende collega's. Mag ik jou wat vragen? Want ik ben benieuwd benieuwd, uh, jouw conclusies over het vrijwilligerswerk. Want we hebben ook studies gedaan uh, met vrijwilligerswerk. En wat ons opviel is dat juist mensen daar ook heel veel gevoel van trots en respect aan kunnen ontlenen. Ja, dat, dat zie ik ook absoluut. Het is ook vaak... Absoluut zo dat mensen zo gauw ze op een. Ik, ik, on, ik spreek veel mensen ook op activeringsplekken waar zij vrijwilligerswerk doen. Dat dat zeker ook even die uh, structuur teruggeeft en die waardering. Want je werkt met mede-vrijwilligers en je kan wat doen voor de mensen. Het is heel belangrijk dat, dat ze wat kunnen doen. Of er vaak niet eens een bedankje voor te hebben. Het is maar. In de end, uiteindelijk, willen ze toch wel weer graag door. Maar wat misschien wel belangrijk is... is dat er een onderscheid is tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen. En als ik het nu heb over de iets oudere generaties... Hè, dan zie je dat vrouwen dat wel als alternatieve bron van zelfrespect uh, kunnen hanteren. En bij mannen ligt dat toch wat pijnlijker op een of andere manier. Misschien niet zo gek. Trots. Me trots. Yeah. Het is trots. En je hebt bijvoorbeeld waar vrouwen ook nog vaak kunnen zeggen... Nou, ik, ben ook, ik ben moeder... Hè? Hmm. Je hoort mannen niet zo snel zeggen, ik ben vader. Ze zijn het, ze zullen dat wel zeggen, maar niet als, wat doe jij? Ik ben, ik ben vader of ik ben thuisvader. Hm. Nee, die, die mannen die ik spreek, die kijken soms zelfs tegen vrijwilligerswerk aan... alsof ze de moderne slaven zijn van de samenleving. Dat is ge gehoord. Maakt het uit uh, uh, hoe, lang je, hoe lang werkloos je bent? Dus, uh, t, uh, is het, is het uh, zwaarder als je bijvoorbeeld al drie jaar geen werk hebt in plaats van uh, een jaar? Dat is een goede vraag. Ik heb dat niet. Ik heb vooral veel mensen gesproken die wat langer al werkloos zijn. Um, dus ja, ik weet niet of ik het ligt daar voor de hand direct om te het denken ligt van. Ja, zeker, ja. ja, ja, ja, want, ja want je ja. contacten worden minder. Maar het is natuurlijk ook wel. Je moet jezelf wel even, wel in rap tempo gaan herdefiniëren. als he, de identiteit ja. en belangrijk het werk is daar belangrijk voor. Ja, ik denk als je uitzicht hebt op iets anders... of het vertrouwen, dat heeft waarschijnlijk ook met persoonlijkheidskenmerken te maken. Dat ja. weten mijn buiten, ja. <laughs> nee, maar je <laughs> hebt de hoop vervliegt natuurlijk op een gegeven moment. Dus Absoluut, je kunt gewoon ja. maandenlang en misschien zelfs wel een jaar lang... of anderhalf jaar lang er tegenaan gaan denken van ja. nou, het gaat wel lukken. Maar hoe ja, kan je, als je nou als het dan als, nog steeds niet gelukt is? Precies, is en dat het, is een man die zei heel mooi, zegt die zei heel mooi, ik moet telkens de motivatie krijgen om weer afgewezen te worden. En dat ja. is een hoogopgeleide man ja. die een burn-out heeft gehad. Ja, dat lijkt me. Ja, ja. ja, maar wat je ook vaak ziet of wat je ook vaak hoort is dat mensen... Uh... Dat stond ook in jullie artikel, las ik. Dat mensen ook niet altijd begrijpen waarom ze worden afgewezen. En wat je ook vaak ziet, is dat uh, een bedrijf of een sollicitatiecommissie uh, dat ook of niet de moeite neemt, of uh, uh, niet durft eerlijk te vertellen wat ze van iemand vinden, of waarom ze vinden dat het niet goed gaat, of wat iemand zou moeten doen om een meer kansen te krijgen. En ik denk daar zou je dus nog best wel uh, winst kunnen behalen... door dus eerlijker tegen mensen te zeggen... van nou, uh, je hebt uh, dat of dat niet goed... of je presenteert je niet goed... of uh, ja. Uh, ja. we hebben die procedure wel gehouden... maar we Want, wisten al dat we iemand anders leeres, zouden nemen. Daar leer je ook van. Ja, ja maar, maar dat wordt dus erkenning. niet eerlijk gezegd. Het is ook erkenning. Mensen voelen, voelen het echt heel naar. Als ze geen brief krijgen, dat is een veelgehoorde klacht. Ja. Wat ja. Kun, waar kunnen werklozen wel zelfrespect uithalen? Ja. een heel goede vraag. Dank je wel. Ja. <laughs> Um, nou, natuurlijk, je hebt alternatieve bronnen van zelfaspect Zoals het moederschap, elk het vrijwilligerswerk. Tuurlijk, of je kan heel erg, ergens heel goed in zijn uh, muziek maken of iets dergelijks. Hè? Um, een ambacht uitoefenen zoals de grote socioloog Richard Sennet uh, zegt. Die zegt eigenlijk... Als je zelfrespect onafhankelijk van de omgeving... ik weet niet of ik er 100% achter sta of dat zou kunnen, uh, wil hebben... dan zou, dan moet je er zorgen dat je ergens goed in wordt. Dan krijg je inherente bevrediging van het maken van iets. Uh, of het nou muziek is, of de schilderij, of iets dergelijks. Dus dat, dat zouden misschien... Oplossen kunnen, kunnen zijn, een hobby hebben. Of moeten we daar als samenleving eh, moeten we iets, iets leren? Daar, ik zou absoluut willen pleiten voor uh, een samenleving waar, waarin we min. Uh, waar, waar minder een taboe rust op falen, eigenlijk. He? Het kan even niet meezitten. En je ziet, we proberen allerlei balletjes oog te houden. Controle te bewaren. Wat zeg je hiermee? Dat onze samenleving te veel een afrekencultuur is? Schuld... Te veel gericht op succes en te weinig op de keerzijde... dat als, me veel succes, als mensen succes behalen, dat er heel veel mensen zijn die geen succes behalen. Mm -hmm. dat en is... daar hebben we geen oog voor? Nee, te veel te weinig. En, en, en Althans niet voor de factoren die dat uh, bewerkstelligd hebben. He, dat, mm. dat het ook vaak buiten hun eigen schuld om is. En... Ook, maar is het zo erg om een fout te maken? Is het zo erg om... Uh, Altijd een keer niet meest. Is. is het zo erg om overspannen te raken? Ik bedoel, in, in, in deze red race, eigenlijk, hè, mm -hmm. is het niet zo gek dat heel veel mensen overspannen raken. Maar waarom raken ze overspannen? Omdat ze geen stapje terug durven willen doen. Omdat, nou, omdat iedereen het is lijkt in ieder geval uh, maar door te gaan en door te rennen. Stilstaan is geen optie. Nou, wat is het ultieme stilstaan als je geen werk ja. meer hebt. Maar als dat geen keuze is. Als het geen keuze is, ja, ik zou ik dan zou is een graag. een zware dommer, denk ik. Precies. En dat het werkloos moet in die zin. Hè, over hoe erg het is gerelativeerd worden. Vooral nu in deze tijd met de crisis, maar ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ik bedoel, mensen kunnen van het een op ander moment op straat komen te staan. Dus ja, dan lijkt het me toch wel handig als we met z'n allen iets. Uh, het iets meer gaan relativeren. Ja, van, ja dat kan gebeuren. Hè? Mm -hmm. En dat andere mensen ook tegen mensen zeggen, nou weet je, dat kan gebeuren. We gaan nu proberen dit en dat. Maar het feit dat mensen toch zeggen van ik voel me nutteloos. Of ik heb het idee dat mensen mij een parasiet vinden of lui bijvoorbeeld. Dat zegt natuurlijk wel heel veel. Ik bedoel... Ja... Ja. Dus, het uh, laat ook weer zien hoe de omgeving dus heel veel invloed heb, heeft op... Ja. Uh, het ja. idee wat ze hebben ja. van de omgeving, ja, precies, dat ze van dat hen top, uh, Precies, ja. het hoeft niet, maar het feit dat het idee er is, is heel ja. belangrijk. Ja. En moet aandacht aan besteed worden. Wij ja. moeten dit gesprek eh, beëindigen. Eh, mooie laatste woorden. Tot zover Pavlov voor vandaag, 26 mei. We danken onze gasten Judith Elshout, Naomi Elmers en Dikte Gilder. Dat boek dat hebben we al vijf keer genoemd. Je werkt anders dan je denkt, gaan we dit nog een keer doen. Eh, Had ik het ook bedankt, hè? Ja.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 Oh, wel. Ik denk niet veel terug. Langs zo, dat, zo, dat. Tijd gaat door. Luister morgen naar de documentaire Mini. Een Hollandse vrouw op Java. <middels> Morgenavond, 9 uur. Vervlogen tijden in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.